Een paar klompjes, geel van kleur, staat in de zon voor een keukendeur. Een paar klompen, wit gescheurd staat voor een stal ergens in de buurt. Tralalalalala, tralalalalala, gele paar wacht wat daar op je Tralalalalala, tralalalalala. De andere paar wachten Frans, als het werk straks is gedaan, blijven die klompen niet lang meer staan. Dan gaan zij met Jans en Frans, vlug naar het bal voor een klompendans. Jans vindt Frans een leuke jongen, Frans vindt Jans zijn allerliefste meid. Hij heeft naar haar hand gedongen, toen zei ze lach, want ik heb de thee. Maar de dag schijnt aangebroken dat ze haar van niet langer kan weerstaan. Want ze hebben afgesproken samen een keertje uit te gaan. Een paar klompjes geel van kleur staat in de zon voor een keukendeur. Een paar klompen wit geschuurd staat voor een stal ergens in de buurt.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 Stampten twee paar klompen dicht bij elkaar op een dansplankier Regen kon de pret niet dompen Iedere dans gaf nieuw plezier Later zijn die klompen even Achter een roze haakje blijven staan Frans mocht Jans een kusje geven Dat had de klompen dans gedaan Een paar klompjes geel van kleur staat in de zon voor een keukendeur. Een paar klompen wit geschuur. staat voor een stal ergens in de vlucht. Vralanan, vralanan, vralanan, vralanan. Vieluke wit wak daar op dan. Vralanan, vralanan, De andere paar wacht de Frans. Als het werk straks is gedaan, blijven die klompen niet lang meer staan. Dan gaan ze met Jans en Frans. Vlug naar het bal voor een klompendans.